Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van alle 30 lidstaten van de NAVO... zijn vanavond in Berlijn begonnen aan een informeel overleg. Eerst hebben ze een diner. Het belangrijkste onderwerp is de toetreding van Finland en Zweden. De ministers van die landen zijn ook in Berlijn. Tijdens de bijeenkomst wordt ook gesproken over de oorlog in Oekraïne... en welke verdere steun dat land nodig heeft om de Russen te bestrijden. Het Oekraïense leger is volgens een regionale gouverneur... bij de stad Ijum aan een tegenoffensief begonnen. Die stad in de Donbass viel enkele weken geleden in Russische handen. De Russen willen vandaar uit zuidwaarts trekken... om Oekraïense troepen aan het oostelijk front... in de regio's Luhansk en Donetsk te omsingelen. Aangenomen wordt dat Rusland zich daar nu volledig op concentreert. Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristisch motief bij de man die gisteren in een trein in Duitsland vijf mensen neerstak, zegt het Duitse Openbaar Ministerie. De Irakees is voor onderzoek naar een psychiatrische kliniek gebracht. De man van 31 kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland en was wel een tijdje in beeld bij de veiligheidsdiensten, omdat hij zich in toenemende mate isoleerde en een lange baard ging dragen. Het OM zegt nu dat hij mogelijk in een psychose handelde. En in het complex van de Azovstaalfabriek in Mariupol sterven grote aantallen strijders. Er is gebrek aan goede medische zorg en medicijnen voor militairen met geamputeerde armen en benen. Dat zegt een militair die daar vast zit tegen CNN. Volgens hem zitten er ongeveer 600 gewonde militairen in het complex. Turkije wilde helpen met de evacuatie van de gewonden, maar daar heeft Rusland nog niet mee ingestemd. En het weer in het noorden en westen koelt het al wat af. Vannacht wordt het van 5 tot 7 graden in Groningen en Friesland tot 11 in Zeeland. In het noorden kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen weer veel zon en maximaal tussen de 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort kom je door de werkzaamheden bij knooppunt Ness in 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. hebben nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's Main Stage.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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op ZZFN. Move. Don't let your spirit or your head hang low. Just move your body and get into the groove. ZFM. Dagavond, luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario, Zomert en iedere zaterdag gaat van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en de 10 bovenbeste platen van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Maus met zijn Global House vibes En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de Italië met DJ Kavos Kelly. En als opening hoor je trouwens uh, Mobin Master samen met Alfreda Geralt met Let The Music Lift You Up. Nike Nightwalk, zaterdagavond, begin van je stapavond Wacht even lekker tot 12 uur, want dan wordt het pas gezellig. En dan gaan wij ook weg hier. Muziek onderweg, The Backup Plan komt eraan met Love Me Better. Ook de absolute uh, future Susan Palmer en Greg J. Snyder komen eraan. Maar eerst hier, Iron Back and Cry No More, je hoort Dave Delly remix. Ik zeg een hele Goede avond.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 Absoluut. Futuring Susan Palmer en Craig J. Snyder met I Believe in the Soviet Lloyd remix en daarvoor muziek van uh, The Backup Plan met Love Me Better. Ja, sommige mensen die, uh, die gaan vluchten vanuit uh, een oorlogsgebied naar Nederland. En andere mensen die gaan het oorlogsgebied opzoeken. Dan heb ik het niet over militairen en uh, steunorganisaties. Maar de eerste zanger Bono, die is afgelopen zondag uh, heeft een verrassingsoptreden gegeven in het metrostation in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev. De zanger zei daarbij veel bewondering te hebben voor de manier waarop Oekraïne voor vrijheid weg. En ook zei hij te bidden voor vrede. De mensen in Oekraïne vechten niet alleen voor hun eigen vrijheid. Jullie vechten ook voor iedereen die van vrijheid houdt. Al dus de U2 frontman. En de bonus sprak het publiek ook toe over de conflicten... die Ierland in het verleden heeft gehad met het machtige buurland. Waarmee hij op het Verenigd Koninkrijk doelde. We bidden dat jullie binnenkort ook een beetje kunnen genieten... van het vrede die wij nu dan ook hebben. Ja, erg positieve gedachten. En uh, zeker uh, ja, dat je überhaupt naar een oorlogsgebied gaat... met het risico dat je ook, uh, hè, je weet het. Dus, uh, nou ja, toch erg leuk. Het is ook erg positief dat uh, Bono eventjes, uh, heeft opgetreden in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En uh, Beyoncé, sommige mensen zeggen, hoe de fuck is dat? Nou, uh, ik kom nog uit de tijd van de Destiny Child, Ik ben samen met Subtour geweest hier in Nederland. Maar Beyoncé die maakt kans op een Daytime Emmy Award in de categorie beste originele nummer voor het thema lied dat ze schreef voor Talk with Mama Tina. Het Facebook-programma van haar, uh, van haar moeder. Dat heeft de organisatie afgelopen donderdag bekendgemaakt. Hoewel uh, Beyoncé nooit eerder werd genomineerd voor een Daytime Emmy Awards... dat is de Amerikaanse prijs voor televisieprogramma's en series... die overdag worden uitgezonden... maakt ze wel vaker kans bij meer uh, bekende Primetime Emmy Awards. Maar de zangeres heeft nog getood geworden. Dus uh, ja, misschien dat het dit keer... Uh... Dat ze Ik dacht, ze maakt kans, maar of ze gaat winnen, dat is de tweede natuurlijk. Beyoncé, tegenwoordig in Nederland niet meer zo populair. Vroeger bracht ze heel veel muziek uit met Manelief Jay-Z. En natuurlijk met de formatie uh, Destiny Child. Maar tegenwoordig horen we erg weinig van ze, alhoewel ze nog steeds muziek maken. Want als je gaat googlen, dan, uh, dan komen er aardig wat hits voorbij... die alleen in Nederland geen hits zijn geweest. Dus uh, moet je maar even googlen naar uh, Beyoncé. Zie je, we hebben ze antwoord, Nightwalk. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Martijn Oemich, featuring Victoria Hyde. Got to keep on. Got to keep on.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 Voor de Night Walk als KPD met Real Vision, de Mirko mix Extended Remix. En daarvoor horen we Groove uh, Committee, samen met Odyssey Inc. Dat is weer zo'n formatie uit de jaren 70, 80. Samen met Victor Sominelli met uh, Dirty Games in de Odyssey Inc. Remix. Beetje uh, uh, disco uh, uh, gemixt met House, hè, om het maar zo te noemen. En zo werd even tijd voor, de party voor een party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 14 mei, hè, een week na moederdag. Nou, zoals eerst beginnen we even met Escape in Amsterdam. Dat is het wekelijkse feestje Brainwash. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar de line-up al eeuwen volgens mij... Er heeft vanavond meegenomen NOC, en Barry J en uh, Sexy Mr. S. En MC is Marbo. Dat vanavond dus in uh, Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorgaan, komen we aan de rechterkant bij uh, Club Air. Daar is vanavond Throwback, every Saturday. Het begint uh, een uurtje eerder, begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie, check de website air.nl of uh, Throwback, afgekort. Alleen de letters, thrwbck.nl. t h r w b c -k .nl. En dan vind je alle informaties, natuurlijk. RB en hip-hop. Of hip-hop en RB. b Dat Is maar hoe je het wil uh, noemen, hè. Nog een feestje, leuk feestje. Encore elke week weer. In, uh, in de Melkweg in Amsterdam, natuurlijk. Begint rond de klok van middernacht. En uh, wat kan je verwachten, natuurlijk? Hip-hop en r n -b. Voor meer informatie, Encore Amsterdam. Aan elkaar geschreven: Encoreamsterdam.nl. Of Melkweg.nl. En ook uh, de line-up. Uh, Gewoon even kijken op uh, Encoreamsterdam.nl. En, en vandaag hè, nog een groot feestje. Nou ja, groot feestje. Uh, Chucky en de Party Squad. Die zijn vanavond in uh, Club Paradiso. In Amsterdam natuurlijk. Begint rolklok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En uh, natuurlijk in de grote zaal Chucky. De Party Squad Wax Friend. en Wax Friends. En zeg gewoon even de website: eh, paradiso.nl/slash nl/slash /nl programma. Slash Chucky in de Party Squad. Dan krijg je al die informatie. Vanavond dus in Paradiso. Chucky in de Party Squad. Dat duurt tot 5 uur in de ochtend. En het begint om uh, middernacht. Tot zover de party update. Door met muziek. Vandaag was ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond 14 mei. Dit zijn de Shakers met I Got the Soul.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 De eerste de Dance Hits op de radio. Straks DJ Maushoff met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Covis Kelly. Trouwens, we net in it together. But waiting for you. Uh, in Jezep Junior Extenders Remix. En daarvoor horen Soul Avengers. En Maxime met If You Want My Love. Steven Zandvoert, Zandvoort, de Nightwalk, het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? In de clubs, op de parties, op de streams. En deze week op 10. Darion, uh, Darius moet ik zeggen, is een Russian. Met Back in the Dance. Op 9, Stardust. Met Music Sounds Better With You. Op 8, Kassim. Met That Sound. Op 7, Hot Sins 82. Met Out the Door. Op 6, Jack Back. Met Feeling. Ex nummer 1 plaatje. Op vijf, Kasim en Tamika Tian met release. Op vier, Earthen Days met de Rhythm. Op drie, B-Beat Girl, heb je straks gehoord. met For The Same Man in de Nick Fatuli uh, Extended Remix... Deze week op 2, Bob Sinclair in de remix van Mark Broom met I Feel For You, de Starby Extended remix. En deze week nog steeds op één, vorige week stond hij ook op één. Vorige week kwam hij nieuw binnen op één, toen heeft hij Jack back verslagen. Jamie Jones, My Paradise, die heb je vorige week gehoord. Ga je misschien straks nog horen in de mix bij DJ Mouse of anders bij DJ Cavus Kelly. Ik heb andere muziek, nieuwe muziek van Georgie Poortie... samen met Barbara Tucker met Love One Another, de 2K22 remix... board CFM, CFM. Je hoort hem in de Kasime. Je hoorde hem in de casino remix. Heerlijke plaat Pasilda. Ja, komen weer een tropische sfeer aan. Hè? Ik heb gehoord de komende weken temperaturen van uh, richting de 25 graden. De afgelopen paar dagen was het iets minder. Nou, Vorig weekend hadden we goed weer. Maar het gaat weer, uh, het gaat weer heel mooi worden. Geen regen, maar wel 25 graden. Dan zijn we heel positief. Hè? Zie we hem zo het eerste uurtje zitten erop, Niet getreurd. Zometeen meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje niet vergeten vliegen we helemaal naar Italië, met de beste van de clubs uit Italië... met DJ Capaschalli. We doen nog even muziek. Onderweg zometeen meteen op de Soul Adventures. Nee, die hebben we al gedraaid, hè? Nee, de Groove ik moet ik zeggen. Met Sugar Sugar. Maar eerst hier de B-Beat Girls met For The Same Man. Ik zeg dat zo meteen, na de break... d